1 uur. Michel Koenen met het NOS Journaal. Duitse media zijn niet te spreken over de opmerking van voetbalanalist Marco van Basten bij Fox Sports. Na een interview met Hans-Krij Jr. in het Duits met de trainer van Herakles, zei van Basten: Ziek heil, de Hitlergoed. Duitse media spreken er schande van. Hoe het ook bedoeld was, over een natiegoed maak je geen grappen, oordeelt de Duitse gro uh, grote internetsite T-Online. De krant Beeld vraagt zich af wat voor gevolgen de uitspraak voor Van Basten zal hebben. Van Basten bood later excuses aan en noemde het een misplaatste grap... die niet bedoeld was om te choqueren. In Hongkong zijn de stembussen geopend voor de districtsverkiezingen. Na de maandenlange demonstraties tegen de bemoeienis van China... worden de verkiezingen ook wel gezien als referendum. Meestal worden de verkiezingen gedomineerd door pro-Peking partijen. Maar de verwachting is dat de democraten goede zaken gaan doen... en misschien wel een meerderheid halen. De Braziliaanse voetbalclub Flamengo heeft voor de tweede keer de Copa Libertadores gewonnen, de Champions League van Zuid-Amerika. De club uit Rio de Janeiro stond één minuut voor tijd nog met 0-1 achter tegen River Plate uit Argentinië, maar wist alsnog met 2-1 te winnen. De finale werd gespeeld in Lima, de hoofdstad van Peru. En Canada heeft voor het eerste finale van de Davis Cup gehaald. De ploeg won in Madrid in de halve finales met 2-1 van Rusland. De andere finalist komt uit de wedstrijd tussen Thuisland Spanje en Groot-Brittannië. Daar staat het nu nog 1-1 en brengt het dubbelspel de beslissing. Het weer koelt af tot een paar graden boven nul. Lokaal kan mist ontstaan en die lost overdag maar langzaam op. Verder regelmatig zon en maximaal 10 graden. Maandag neemt in de loop van de dag de bewolking toe en later volgt ook regen. Het wordt maandag opnieuw een graad of 10. Dit was het NOS Journaal. Ik kan er niet omheen. Hij is mijn type. Beslist, mysterieus, realist. Altijd ready.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 Met nu de nacht. I'm on my brain, getting no my brain,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 here about Do we take the We're gonna